Levi van Eck met het NOS-journaal. De nieuwe EU-regels om klokkenluiders beter te beschermen... moeten uiterlijk eind 2021 worden ingevoerd. De ministers van Justitie hebben de regels goedgekeurd. Bedrijven met meer dan 50 werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners... worden verplicht om te regelen dat misstanden bij hen gemeld kunnen worden. Het is voor het eerst dat in de EU-landen dezelfde regels gaan gelden... om klokkenluiders te beschermen tegen ontslag of vervolging... In Nederland kunnen mensen hulp zoeken bij het Huis voor Klokkenluiders... al is daar veel onvrede over. In de Tweede Kamer is begrip voor het pleidooi van longartsen... voor een totaalverbod van de e-sigaret. De PvdA noemt het alarmerend dat in Nederland meer gebruikers... van de elektrische sigaretten elektrische met klachten bij de longarts terechtkomen. Ook GroenLinks is voor een totaalverbod... en de SP is er niet van overtuigd dat de e-sigaret minder schadelijk is... dan een gewone sigaret... De ChristenUnie zegt het pleidooi van de longartsen te begrijpen. De VVD is minder enthousiast over een strengere aanpak van de e-sigaret. In Amsterdam wordt de stadhouderskade bij het Rijksmuseum nog altijd geblokkeerd door honderden klimaatbetogers. Ondanks dat de demonstranten één voor één door de politie worden verwijderd. Zeker tachtig betogers zijn al opgepakt. De demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion vinden dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. De goudvoorraad van de Nederlandse bank verhuist van Amsterdam naar Haarlem. Het bankgebouw aan het Frederiksplein wordt verbouwd. Het goud en het geld gaan tijdelijk naar het gebouw van Johan Inschede. De Nederlandse bank wil niet zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Het weer, toenemende bewolking, het is nog droog en het wordt 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht regen, morgenochtend geleidelijk opklaringen... maar later weer kans op een bui en het wordt het, dan wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdam. Never think about ever slowing down Het was echt een hele grote hit in de jaren 80. De single van Colonel Abrams en Tramps. 3 Standfoort, welkom terug. Het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdag en de maandagmiddag.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 Genoeg reden om voor het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Jan. we hebben het weer druk ook in het tweede uur van dit programma. Wil je meekijken in de studio? Dat kan. ZFM-live.nl En dan kun je uiteraard ook mee uh, luisteren. Zo dadelijk over het op laten gaan we weer naar jouw Fines op Duitsersveld... en een van die twee is Billy Joel. You're to make mistakes Zou je nog wel een keer te goed, want we gaan naar het uh, naar uh, Joop Nes. Einde van die eerste zelf Joop. Hoe gaat het daar? Ja, Robert gaat nog steeds goed. Zandert uh, leidt nog steeds met 1-0. Want nou, ik moet wel zeggen, na dat doelpunt uh, heeft Zandert zich wat terug laten zakken. Misschien teruggedrongen, durf weet ik niet precies. Maar uh, uh, ja, we spelen meer op de helft van Zandvoort dan op de helft van Jong Holland. En dat zou in principe andersom moeten zijn natuurlijk. Koen Magiel, ze gaat nu wel de goede kant op. Robert van Dijk. Nou, Ruijse Berg staat helemaal vrij aan de linkerkant. Berg gaat kappen, kappen, nog niet kappen. En nog een kappen. Ze gaat dan zelf in zijn gebied in. Hij moet met links in die voorzet, dat doet hij goed. En er komt bijna bij het groene terecht en die kon er dan helemaal niks mee doen. Want die wordt uitverdedigd daar door de linksachter. En uh, daar gaat Krasse Fries op af. Rasse Fries die een, echt een, een, een tijger is die je niet graag uh, tegen wil komen, want je blijft hem tegenkomen. Goed, nu gaat hij dan, en dat is een onhebbelijkheid daar van linksachter van uh, Jong Holland. En uh, ja, daar gaat, ik weet niet meer wat er aan de hand is, maar die grensrechter, die assistent schrijfzuchter moet ik uh, zeggen tegenwoordig, staat als de gek met zijn vlag heen uh, en weer te gaan. En die wijst naar Kasten Fries. Misschien heeft hij iets gezegd, misschien heeft hij een gebaar gemaakt, ik heb geen idee. Maar hij maakt heftige gebaren met zijn vlag en de schrijfzuchter die gaat aan hem toe. En die vermaand maand de Vries uh, geeft hem wel een hand. Dus uh, het is allemaal een dikke noorden verder. Maar het was wel een beetje een rare situatie. Goed, uh, we gaan het allemaal gooien. Ik 5 vijf met het ingooien. gooien. En uh, komt, bij, bij een, uh, komt hij bij een spits terecht. Ik heb hier geen, geen naam al, dus Is Dus het jammer. Rico uh, de Vries. De, uh, Rico uh, van de Burg. Naar... Naar Castine. Kastien. Naar... het uh, verre toen, helemaal aan de zijkant, dan komt een voorzet. Uh, dat is te scherp, daar kan niemand bij komen. De type van jonghand kan het rustig weer ingooien naar de nummer 15 de links binnen. Ja, verdediger. En dat is, uh, die gaat niet goed, de uh, stand van over. Van de burg naar. Uh, weer naar Kastien. Kastien die is een, een, beetje, een beetje een vrije rol heeft, heeft vandaag, die je ook wel heel veel geld aan kunt vinden. En, daar is het signaal, het eindsignaal van de scheidsrechter die het niet moeilijk heeft gehad in de eerste helft. Sandvoort uh, is leidt met 1-0, maar het laatste gedeelte van de eerste helft was uh, jongland wat sterker. En uh, kwam uh, meer op de helft van Sandvoort en anders op. Goed, tot, tot een keer gaan we weer verder hier met de kant van 1-0 op. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid.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 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, je laat je in een...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 making me feel. Dat is juist van Joop van Momenteel rust op Duitsersveld. 1 tegen 0 is de ruststand. En straks komen we uiteraard weer bij Joop van Terug voor het vervolg van de wedstrijd. Daarachteraan draaien we deze van weer Houston. En een hele speciale versie van de single. Wel leuk om deze keertje te draaien voor jullie. Dat was I'm Your Baby Tonight. Ja, daarna gaan we het nu hebben over het evenement... wat alweer voor de tiende keer gaat plaatsvinden.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 en voor de evenementagenda blijf we gewoon lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio. Op die gaan we doen na het volgende plaatje wat we voor je gaan draaien. En die volgende plaatje is ook alweer een gouden ouwe. Heb ik gewoon gezien in die vraag: heel veel gouden ouwe. Kim Wild, 4 letter words.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 Even een slokje water nemen, dan komt het weer helemaal goed. Hier is steeds de squall en in die army now. A vacation in a foreign land. I remember as the first we he can you in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 En waar uh, toch staat dan, van daarvoor, mooie goal was het van Jesse de Haan, die de laatste man mooi omzeilde en de keeper de verkeerde kant op stuurde, waardoor uh, hij uh, heel simpel eigenlijk die bal uh, over de doellijn kon werken. Uh, nu staat van nog steeds in de verdediging. Ook bij eigen helft moeten ze natuurlijk verdedigen. Kom maar niet aan de bal, Holland had die bal in de ploeg, gaat in het Strassogebied in en daar wordt hij weggewerkt door Milan berg de hele kant daar van Dijk. Van Dijk die raakt hem, die kan niet eens bijkomen. Dat dus die raakt hem uit, die kan niet eens bijkomen. Hij reageerde ook helemaal niet. Het was een hoge bal, hij kwam niet eens omhoog, terwijl het toch vrij lang is eigenlijk. Goed, maar soms is er nu toch in balbezit via Koen de Vries. Uh, Kastenvries. Kastenvries naar Koen de Gielsen. Oh, daar kan de Berg net niet bij. Die bal is dus nu weer voor jonge hij Gaat er richting Stadsverbied en wordt die weggewerkt door Riet van der Burg. Van de Burgers naar Van Dijk. <coughs> die probeert dan langs de laatste man te komen, dat lukt niet. En moet die wel terugbrengen. Terug naar, ik was Friese, Vries. Vries, de diepte, de diepte daar is Van Dijk. Die komt weer aan de linkerkant, komt hij voor. kan hem meters maken, ik ga niet voor krijgen. Nee, doet hij niet en legt hem terug op de Koen Magielsen. Magielsen. Die geeft wel een fot af en dat is recht op de keeper af. Hij laat hem wel eens los, maar de spits die is er aan. Hij te ver weg om ervan te kunnen profiteren. En de keeper van jong kan de bal weer in het spel brengen. Vierde nummer vierde linksachter doet hij dat, Holland. En uh, die wordt niet dwars gezeten. door Jesse de gaan de terug naar de keeper. Nou ja, zo gaan we daar de hele tijd door. jong is in de aanval, laat zo zeggen, is in de halbezit. En uh, de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Vanpoort.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 Forget all your troubles Forget all your cares En volgens mij kent hij iedereen deze plaat wel, he? Heerlijke muziek uit de jaren zestig. Batula Clark was dat. En Downtown. CFM 24 uur per dag op de radio, maar ook op internet. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Watching, watching.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 En morgen kan je in het Wapenpastalfort lekker meezingen met de Hazes -hits. De vijftiende keer alweer dat Kees Rutgers uh, inderdaad uh, de Hazes uh, middag CQ-avond uh, gaat organiseren. Dit was Zij Gelooft in Mij. We gaan weer aan de jovenneer stoel vervolgen van de wedstrijd. Hoe is het daar op spannend? Ja, maar als je nog eens een keer wat wil horen, dan moet je Hazes blijven draaien. Hè? Ja? Ja.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 het komt af en toe eruit, uh, niet gevaarlijk, maar voor het zondags doel is het ook niet gevaarlijk. Alleen met een corner af en toe zou die bal dan bij Daan Kerkman kunnen komen, die eigenlijk uh, heel rustig heeft. Dus het is een wedstrijd die zich meer afspeelt buiten zijn strafzorggebied tot aan de middellijn. En daarbinnen is het niet of nauwelijks aan, aan, aan de buurt. Daar, daar moet hij nu eindelijk die bal eens een keertje wegstompen, dan kan hij een keertje aanraken. Dus weer wat En uh, Just Daan jaagt die bal dan over de zijlijn om eventjes wat rust te kunnen. Dus jong Holland mag gaan gooien ter hoogte van het strafsofbied van Zandvoort. Nummer 8, de middenvelder, gaat dat doen. En dat is een heel verre inworp. Tot in, in het strafsofbied van Zandvoort wordt er weggekopt door Berg-Belenkamp. En uh, even kijken, Van de Burg, die kan hem verder transporteren. Wie is dat? Ah, Berg, berg gaat met een snelheid en die raakt de bal kwijt via voet van de verdediger. Gaat hij over de zijlijn? Dus Zandvoort mag gaan gooien, volgt de eigen duk uit en dat wordt gedaan door naar Kastien, Kast de Vries. De Vries, die wordt in de rug gelopen, mocht allemaal blijkbaar van die schijf zetten en de bal gaat over de scène 40 voeten van de Vries. Dus uh, Jong Holland mag gaan gooien. Dan gaat die bal komen. En ja, weer langs een Zandvoort te de er en zijn er ineens drie man, vier man tegen drie. Als je speelt het helemaal niet goed uit, heel dom uitgespeeld eigenlijk. En Sanford kan die bal meer makkelijk over de zijlijn werken. Meer was er niet uh, uh, nodig om die bal er nog eens te geven. Weer ingegooid. Zandvoort uh, weer in de verdediging. Een hele verre bal, diepe bal. Uh, wordt die bereikt, uh, ja, gaat naar de links buiten. <coughs> die draait heel even. En gaat hij proberen, nou dan gaat hij vier, vier links buiten het nog op in. Werkbeelden kan ik hem heel rustig wegwerken. Werk, werk, maar Koemme werd een beetje nerveus. En jaagt die bal over de zijlijn. De wel zwaar op de helft van, van uh, Jong Holland. Maar ja, toch is de bal niet in zijn handen Terwijl hij toch de ruimte had en de mogelijkheid had om hem aan te nemen. En rustig aan door te spelen. De Santen moet weer gaan verdedigen. En inworp daar. Uh, nu ook uh, weer op de helft van Zandvoort. Uh, met een of vijf, zes pikken gewoon. Zo gebeurt het altijd met een, een uh, inworp. En dan gaat er gaat eigenlijk een schot komen op Kerkman. Pff, maar echt op hem af. Hoeft hun ijs warm te maken ervoor. De handen warm te maken. Dan kan hij zo pakken. En ook weer in het spel brengen. Dan gaat de bal komen. Een verre bal. Komt bij Zandvoort terecht? Nee, niet bij Zandvoort terecht. En de heren kan Jongerland het spel overnemen. Ja, nou, er komt toevallig daar kast de vries goed ertussen. Maar...